1 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Ja, goedemiddag allemaal. De renners in de Tour zijn begonnen aan de zesde etappe. Die gaat van Epernay naar Metz over 207,5 kilometer. De te kloppen score in de nieuws- en sportquiz is nog altijd 140. De nieuwe ronde vandaag met Steven Dijk uit Diemen. Maar nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Dorald Megens...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 Clinton riep andere landen op om er bij Rusland en China op aan te dringen dat ze hun steun aan het Assad-regime staken. De VN-veiligheidsraad moet volgens haar onmiddellijk instemmen met sancties tegen Syrië. Daar hoort volgens Clinton in het uiterste geval ook het gebruik van militaire middelen bij. Spoorbeheerder ProRail gaat particuliere beveiligers inhuren om te voorkomen dat mensen op en rond het spoor lopen. Het zogenoemde spoorlopen is een belangrijke oorzaak van vertragingen. Iedereen die langs het spoor komt en daar niet mag zijn, die uh, veroorzaakt vertraging. En dat is uh, heel erg hinderlijk. Het komt helaas ook veel voor. En een van de ergste vormen van vertraging worden veroorzaakt door koperdieven. Van een koperdiefstal leidt de laatste jaren tot vertragingen, met name in de ochtendspits. Beveiligers worden daarom ook vooral s'nachts ingezet langs het spoor. Met handcomputers maken ze aantekeningen en foto's... die ze rechtstreeks naar de politie en opsporingsambtenaren kunnen sturen. Italië gaat de komende jaren 26 miljard euro bezuinigen. Dat heeft de regering van premier Monti besloten. Voor dit jaar is 4,5 miljard euro aan bezuinigingen gepland. Dat bedrag stijgt volgend jaar tot ruim 10 miljard. In 2014 wordt nog eens 11 miljard euro gekort op de uitgaven. Monti wil vooral bezuinigen op de overheid. Het aantal ambtenaren gaat met 10 omlaag en salarissen worden gekort. Ook wil de premier het aantal provincies verminderen en het budget van defensie verlagen. De VVD wil de komende kabinetsperiode 24 miljard euro bezuinigen. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma niet doorschuiven, maar aanpakken. De partij vindt dat in 2017 de begroting weer in evenwicht moet zijn. Daarvoor moet onder meer worden bespaard op sociale zekerheid, zorg en ontwikkelingssamenwerking. Liberalen willen ook 3 miljard extra investeren. Dat geld gaat onder meer naar extra agenten en meer wegen. Ook wordt er zo'n 5 miljard aan lastenverlichting voorgesteld. En verder wil de VVD het integratiebeleid aanscherpen. Nederland moet volgens de liberalen veel meer een eigen strenger beleid voeren. En als dat nodig is, gezamenlijke Europese afspraken loslaten. Volgens partijleider Rutte gaat dat verder dan wat zijn kabinet heeft gedaan. Dus wat Geleers gedaan heeft, dat is goed. Uh, die heeft ook dingen bereikt, helaas niet op dit terrein. Maar verder, groot respect voor leers, want op het gebied van asielbeleid... en wat we in Nederland konden aanscherpen op het gebied van migratiebeleid... heeft hij veel bereikt in lijn met het verkiezingsprogramma van de VVD... en CDA en het regeerakkoord. Maar op dit punt is het niet gelukt. En hier moeten we dus een tand bijzetten. En dat kan ook, dat laat het Europese recht ruimte voor. Uh, en die gaan we ook gebruiken. Griekenland trekt weer meer vakantiegangers. Na de verkiezingen vorige maand is het aantal boekingen flink gestegen, meldt de ANVR, de brancheorganisatie van reisondernemingen. Het aantal boekingen voor Griekenland steeg afgelopen week met 19% ten opzichte van vorig jaar. In de periode daarvoor was er juist sprake van een daling. Door de politieke onrust en de financiële problemen was Griekenland als vakantieland uit de gratie geraakt bij toeristen. Het weer vanmiddag buien, vooral in het noorden. En daar is ook kans op onweer. Vanuit het zuiden wordt het droger en breekt de zon door. 20 graden wordt het aan zee, 25 graden in het noordoosten. Morgen eerst zonnig en droog, later opnieuw buien. En weinig verandering in temperatuur. ANWB Verkeersinformatie. Acht files in totaal 35 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij een brugge, Drie kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maanderbroek en Oosterbeek. 7 kilometer. Er is daar een auto gekanteld. De weg is helemaal afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtschrook. Maar verkeer richting Arnhem kan beter omrijden. vanaf knopend Maanderbroek. via Barneveld en Apeldoorn. Vrij veel vertraging op de A28. vanuit Utrecht naar Amersfoort. bij Den Dolder. 7 kilometer. En bij werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os.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 De mensen die van dieren houden. bejaafar. Dit hele weekend is weer het Noordsea Jazz Festival. Met optredens van onder andere Letty Kravitz, Karel Emerald, Pat Mathini en D'Angelo. Kijk en luister tot en met zondag naar Noordsea Jazz. Live op Nederland 3, Cultura 24 en Radio 6. Radio6.nl.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 The report of any -month -suspensions is completely untrue. Marcel Kittel is afgestapt. Het is het nummer 1 van, van de ploeg uh, afstapt. Dat is natuurlijk even een zware tegenvaller. Tak, tak, tak, tak, tak, zo op en neer. Ik heb respect voor hem, maar uh, hij, hij moet ook respect hebben voor hem vooral. Nu is het wachten op zaterdag, dat is uh, de eerste echte afspraak voor, uh, voor de klassemensrenners. De ja, we te breuken ik al zeggen. Er zijn er die zeggen dat de Tour morgen pas begint. Dan zijn er eigenlijk wel bergen van betekenis. Vandaag nog een vlakke rit. We gaan naar Metz. En de laatste keer dat de Tour daar finishte, was in 1999, won ene Lance Armstrong. Ja, op weg naar Metz dus. Met een Nederlander in de kopgroep, Gio Lippens. Zeker, het is een keer wat anders. Een Nederlander in de kopgroep en niet zomaar eentje. Eentje die al eens een keer een etappe won in de Tour. De Frans Karsten Kroon. Hij zit erbij samen met David Zabriskie. En als je het dan over Armstrong hebt, die hier de laatste keer won. Ja, Zabriskie is nou een van die vier mannen die willen getuigen tegen Armstrong. Althans, volgens het verhaal van gisteren in de Telegraaf. Verder, Malakarne en Zengle. De voorsprong is vier minuten op het peloton. Ze zijn net 28 kilometer onderweg. Op weg met -zomer Tour de France. Vrijdag 6 juillet. Sixième étape Epernay This. She's into superstition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 Was dat? La vida loca. Investeringen in wegen, in veiligheid en onderwijs. Bezuinigen op sociale zekerheid en ook de gezondheidszorg. Staat allemaal in het conceptverkiezingsprogramma van de VVD. Als laatste van de partij is de VVD vanochtend met dat programma op de proppen gekomen. En met een stevig pakket aan bezuinigingen daarin. U hoort daarover politiek redacteur Wilma Borgman. Niet doorschuiven, maar aanpakken. Onder dat motto wil de VVD nog eens 24 miljard euro bezuinigen. Op sociale zekerheid op de zorg en subsidies. Ambtenaren krijgen geen loonsverhoging, WW-uitkeringen moeten korter, ontwikkelingssamenwerking moet 3 miljard besparen, alles wat niet echt nodig is moet uit het basispakket, en mensen moeten meer betalen voor de huisarts. Volgens VVD-lijsttrekker Mark Rutte is dat nodig, om binnen één kabinetsperiode de begroting in evenwicht te krijgen. En wat ik u wil zeggen is dat op 12 september Nederland in de spiegel kijkt. Dan gaan we naar de stembus en dan kiezen wij de weg vooruit. En vragen wij ons af welke kant het met het land verder op moet. Dan staan we voor een zeer fundamentele keuze. En de keuze die Nederland voorligt en die de VVD aan Nederland voorlegt... is de keuze tussen inderdaad zeggen... we gaan nog een beetje pappen en nat houden... we kunnen er ook wel twee of drie periodes voor nemen... of de keuze om nu de noodzakelijke maatregelen te nemen... en daarmee de essentiële voorzieningen... en de toekomstige groei overeind te houden. En dat is waar het hier om gaat. Het verkiezingsprogramma lijkt veel op dat van 2010. Ook nu wil de VVD een gekozen burgemeester. Een leenstelsel voor studenten, geen kilometerheffing en 130 op de snelweg. Wel veranderd zijn de plannen met de hypotheekrenteaftrek. In 2010 wilde de VVD die zo laten als die was. Maar nu wil de VVD dat mensen hun hypotheek aflossen. Alleen dan is de rente nog aftrekbaar. Want nu is volgens Rutte de hypotheekschuld van alle huiseigenaren gevaarlijk hoog. Zeker, dat is, dat, dat is een maatregel die uh, ook genomen is in het Lentakkoord, waar we achter staan, omdat we moeten vaststellen met elkaar dat uh, de totale hypotheekschuld in Nederland een omvang heeft bereikt die gevaarlijk is gezien de economische problemen. Uh, de hypotheekrenteaftrek was bedoeld om bezitsvorming te stimuleren. Uh, er is natuurlijk hier een belangrijke maatregel genomen om de hypotheekrenteaftrek in te zetten op het stimuleren van aflossen. En het is dus goed dat die maatregel wordt genomen. Binnen Europa moet er meer ruimte komen voor wat Nederland belangrijk vindt. Bijvoorbeeld als het gaat over gezinshereniging. Desnoods moet er voor Nederland maar een uitzondering worden gemaakt... in Europese verdragen. Een opt-out. Dat wil Geert Wilders en de PVV. En dat wil ook de VVD van Mark Rutte. Ja, inderdaad. Uh, alleen wij kunnen dit ook realiseren. Hè, want... Is dit een stap naar zijn richting? Nee, want ik, ik hoor Geert Wilders niet meer over dit onderwerp. Misschien heeft u het in zijn programma. Ja, dan is het is wel programma. Oké, okay, maar ik, ik hoor het niet meer over. hij praat alleen maar over andere onderwerpen. Maar wij denken dat migratiebeleid wel nog steeds belangrijk is... in tegenstelling tot PVV. Dat mensen zich daar terecht nog steeds zorgen over maken. En wat je nou moet hebben, is een fatsoenlijk migratiebeleid. Waarbij je mensen die echt in de ellende zitten... als asielzoeker hier naartoe komen... een fatsoenlijke opvang biedt, maar wel zo snel mogelijk... Maar we kunnen niet doorgaan om mensen die naar Nederland komen... om zich economisch te versterken, maar geen opleiding hebben... geen taal, de taal niet spreken, om die toe te laten. Wij gaan nu in Europa zeggen, luister, dit willen we echt bereiken. Dit is voor Nederland essentieel. Het Europese recht laat er ook ruimte voor om dat te doen. Maar het is wel een opschaling van de inspanning. Maar dat opt-out, Gert Leers is anderhalf jaar bezig geweest... om allerlei verdragen in Europa te proberen aan te passen... dat is hem niet gelukt, dat is toch geen realistisch uitgangspunt? Het is ook geen verwijt aan Gert Leers, want wat hij gedaan heeft... Uh, is eerst langs de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 Op 25 augustus moet het VVD-congres het programma nog vaststellen. Geolippens, de renners in de Tour zijn op weg naar Metz. Met Karsten Kroon in de kopgroep zou het vandaag zo'n dag zijn dat ze zich verrekenen in, die, uh, in het peloton. Ik zou het geweldig vinden. Gisteren hadden ze zich trouwens bijna verrekend. Want dat, uh, het scheelde heel weinig. Was. He? Ja, het scheelde zo ongelooflijk weinig. En ze hadden zich allemaal verkeken op die, aankomst, op die lastige aankomst van gisteren in Saint-Quentin. En dat uh, klimmetje daar, 3%. Maar ja, uiteindelijk kwam het toch nog allemaal tussen aanhalingstekens goed voor de sprinters. André Grijpel, dus gisteren de snelste. Maar het zou altijd kunnen, alleen als je dan naar het parcours kijkt... en je kijkt een beetje naar de historie van toeretappes op dit soort parcoursen... Ja, dan weet je toch eigenlijk al een beetje hoe het gaat aflopen met die kopgroep. Het is wel opvallend hoor dat Kroon erin zit, niet alleen. Maar het is zeker ook opvallend dat die David Zebrisky erbij zit. Hij is zelfs de aanstoker van de ontsnapping. Hij trok er vrij snel al van tussen. Misschien dat hij het gezeur zat was over het verhaal van gisteren. Het verhaal dat hij zou gedaan... ...tegen Lance Armstrong en dat hij in ruil daarvoor toch behoorlijke strafvermindering zou krijgen. In ieder geval een hele lichte straf ingaande eind september. En dan kan die volgend voorjaar, zou hij gewoon weer op de fiets kunnen zitten. Zebriski, dus de eerste die wegsprong uit het peloton. Hij kreeg Malacarne met zich mee. Een Italiaan, een man die het best geclasseerd is in het algemeen klassement van de vluchters. Hij staat namelijk op 3 minuten en 34 seconden van de gele trui van Fabian Cancellara. Verder kreeg hij Zengelen met zich mee. Een Belg in dienst van koffie... Die... En natuurlijk Karsten Kroon. Kroon die ooit een hele mooie etappe won. Dat is alweer een tijdje geleden hoor. In de Tour van 2002 in Ploué. Samen met Erik Dekker zat hij in die kopgroep. En Dekker die het spel perfect speelde. En Kroon zijn ploeggenoot uiteindelijk in ideale stelling bracht. Zodat hij die etappe kon winnen. was echt een hele mooie die etappe van Karsten Kroon. Ook Zabriskie heeft al eens een keer een toeretappe gewonnen. Hij von, won de begintijdrit in Noirmoutier in 2005. En reed zelfs toen nog een tijdje in de grens. De hele trui kwam toen ten val in de ploegentijd. Het kan me nog herinneren op een heel raar moment. En reed toen gehavend nog uh, die toeren uh, een tijdje door. Totdat het echt niet meer ging. Zubriskie Ze dus, Zengelen, Kroon en Malacarne. Ze rijden op dit moment in de regen. Ze zijn gestart in Epernay. Goed glas erbij zou ik zeggen. Champagne streek net onder Rijms. En Kees Prim. Voormalig ploegleider van TVM, die heeft nog wel herinneringen aan die plaats. Want dat was nou precies de plek waar hij een tijdje in huisarrest zat... in afwachting van zijn strafzaak in Frankrijk... in verband met die dopingtour van 1998. Allemaal herinneringen aan Aipané. De renners zijn inmiddels daar vertrokken. Ze zijn op weg naar Metz. En natuurlijk, uh, ze zijn op weg naar Metz. En daar krijgen we natuurlijk, als het straks dus goed gaat voor al die uh, sprinters, krijgen we daar een, een, een, een massasprint. Nou, er was gisteren na afloop van die massasprint, was er ruzie in het uh, peloton. Het sprintje met name tussen Tom Velers en Tyler Farrar. Ferrer die ten val kwam, omdat hij in dat treintje van Velers wilde gaan rijden. Nou, Steven D'Alebout, die sprak voor de start vandaag nog even met Velers. Hebben jullie finale gisteren nog uh, teruggekeken? Ja, het is uh, heel vaak, uh, je kan het heel vaak terugzien op tv inderdaad. En vooral uh, de val met, uh, met, uh, met Tyler. Uh, jammer genoeg. Dus, uh... Wat dacht je toen je dat terugzag? Ja, jammer. Ja. Nou, Tyler ver, die, die, die gaf heel erg jou de schuld. Hè? bleek wel na afloop. Um, Heeft hij daar gelijk in? Ja, ik denk dat het aan de beelden heel duidelijk is te zien dat, dat, dat, dat hij daar geen gelijken in heeft. En dat uh, ja, vind ik ook dat hij daar geen gelijken in heeft. Ja, wat, wat, wat zie jij op de beelden, dat treintje en verder uh, komt dan naast jou rijden en wat gebeurt er dan? Uh, ja, Tyler probeert mij uit het wiel van Koen te drukken en ik, ja, ik blijf er eigenlijk gewoon zitten. En uh, Petaki komt iets verder insturen waar Tyler misschien geen rekening mee gehouden heeft. En uh, daardoor uh, uh, komt hij aan het vallen. Ja. Dus wat we op die beelden zien, dat is het ook, er is daar buiten ook niks gebeurd in die sprint? Iets dat we niet gezien hebben? Nee, niet dat ik weet. Nee. Wat vind je dan van de reactie van hem de afloop? Uh, het is begrijpelijk dat je kwaad bent als je zo, uh, zo gevallen bent of wat dan ook. Um, um, maar, maar ja, uh, het is dus, oh, het is dus oh, niet oh, begrijpelijk oh, dat het op jou is. Nou goed, het was al 10, 15 minuten na de, na de finish, nadat het gebeurd was überhaupt. Uh, dus, uh, en ik, ja, toen ik de beelden terug zag, zag ik hem vrij cool over de streep inrijden. Uh, maar toch, ja, toch werd hij... Klaad. Toch wel kwam ja, waar die verhalen al, omdat hij misschien dacht dat het mijn schuld was. Ja. Jullie kennen elkaar toch wel, of niet? Ja, ja we kennen elkaar goed hoor. Het ja, ja, gaat zijn altijd wel lekker. generatiegenoten en ja. ja altijd prima hoor. Ik maak babbeltjes met hem en uh, het, is, uh, het is echt een vriendelijke, goede gast. En uh, ja, het, het heeft van een strijd, er uh, gebeuren soms dingen wat je, ja, wat je niet voorziet Heb jij zoiets van, nou ja, zand erover klaar of, of, of baal jij hier echt van? Nee, zand erover klaar. Ja. De bus staat daar hè, van Garmin. Oh ja. Ja. Moet hij, hij hierheen komen of uh, loop je daar nog even heen? Ik, ik loop daar niet heen. <laughs> nee. En dus zelf maar even kijken bij de bus van Garmin. In die bus zit Tyler Ferrer. Hij komt er niet uit... want hij wil vandaag niet praten met de pers. Maar buiten de bus staat wel ploegleider Alan Piper. Alan, uh, ja, hoe is het nu met, uh, met Tyler na die val van gisteren? Hij oh, ja, is zeker niet goed. Uh, gisteren uh, heeft hij gelukt dat hij niks gebroken heeft... Maar zijn lichaam is volledig gehaven. Hij had nog één been die vrij was. Gisteren van, uh, van skaafwonden, maar nu is die ook vol. En, uh, zelfs op zijn ho hoofd gevallen, zijn helm gebroken en, en een buil op zijn voorhoofd. Zijn vingers, uh, de vingertoppen van een van zijn handen zijn uh, afgeveild zo gezegd, en, uh, en veel bloed verloren daar. Uh, maar hij heeft tijd nodig om een beetje te herstellen, uh, mentaal en ook fysiek. En hoe is hij, uh, ja, fysiek is hij dus niet al te best aan het doen. hoe is hij mentaal? Uh, hij zei hier gisteren dat, uh, dat hij eigenlijk nooit zo laag geweest is. Dus dat was hier gisteren. Dus gisterenavond, ja, het uh, alleen maar erger geweest. En hij was in tranen gisterenavond in zijn kamer. En hij kan het moeilijk verwerken, dat, uh, dat je kan zoveel doen voor je sport en en volgens zijn, zijn, zijn ploegenoten rijdt hij heel sterk en het is veel wel een paar jaar geleden dat hij zo sterk geweest is uh, maar uh, het komt niet bij elkaar voor hem en is dat dan ook misschien de uitleg voor ja, zijn woede uitbarsting gisteren richting Tom Velus richting de, de mensen van Argos ja het was niet de mensen van Argos maar het was uh, het was Tom Velus en, en ook uh, en, uh, en uh, ik kon het niet geloven dat het van Tom kwam, want hij zegt hij is mijn vriend. Wij spreken met elkaar. <much> Wat gebeurde er in uw ogen dan? Ja, ik ben in de wagen. Ik kan het niet go, zo so goed zien. Hij have... heeft de beelden toch al terug kunnen zien? Ja, oké, maar het is moeilijk voor... Tyler zegt dat Tom zo hem geduurd hebben met zijn schouder of met zijn elleboog. Dat is de beelden niet te zien. Ja, inderdaad. En natuurlijk, als je rijdt 70 km of 75 km per uur, is het niet gemakkelijk voor... Voor, uh, voor hun versie te plaatsen. En ik denk, ja, gaan schuld geven aan een of ander talen... zeg het zelf. Dat wordt gevallen in de sprint en dat is een deeltje van, uh, van, ons, uh, van onze sport. Maar, ja, wat je de frustratie van de laatste dagen. De valpartij in de Giro na drie dagen, die hem naar huis gestuurd heeft, dat balde een beetje op. De ongeloof dat het Tom Velis was, die een vriend is van hem. Dat heeft een beetje uh, de woede losgebaasd. En wel, op een zekere manier. Was, was dat niet correct, hoe dat hij gehandeld heeft. Maar vaak is Tyler ook te braaf. En dat was een keer goed te zien dat er ook ergens een colère nog in zit. Dat heeft hij, hij moet gewoon herstellen en met dat colère kan hij wel verder. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. En die spelen we vandaag met Steven Dijk, die is 60 jaar en komt uit Diemen. Hartelijk welkom. U werkt uh, bij de rekenkamer, uh, bent onderzoeker daar. U kwam hier binnen in, waarvan wij zeiden, hé, hey, wat leuk, u hebt een bolletjestrui getrokken. Ja. Maar ja, u moest ons gelijk corrigeren, dat is niet ja, waar. Ik heb hem ooit gekocht op de Biennale in Venetië, maar <laughs> ik uh, heb hem wel gekocht omdat ik bolletjestrui erg leuk vind. Ja, ja, ja. sowieso, in het algemeen. Ja, ik heb er uh, <laughs> zo'n wielentrui uh, als Steven Rooks, uh, in het echt had, die kon ik kopen bij de plaatselijke fietsenmaker. Aha. En daar fietsen eens in rond ook? Nou, niet meer. Ik heb versleten knieën, maar dat heb ik wel gedaan. Oké. Okay. Tot een meter de mond van toe op. Iemand die bij de rekenkamer werkt, die moet het nieuws ook een beetje volgen, want je weet maar nooit wat je weer moet berekenen, uh, zo hè, met die politiek en zo. We gaan eerst eens kijken uh, of u het nieuws goed gevolgd hebt en we bepalen eerst de nieuwsfactor. De indieners van de motie noemen het project te duur. De vraag wat gaat minister Hille van Defensie doen met de JSF houdt vele bezig. En hij gaf ook nog eens aan dat hij niet onder de indruk is van de Kamermeerderheid die er inmiddels is ontstaan. Er tekent zich in deze Kamer inderdaad een, een meerderheid af die misschien zou kunnen besluiten vandaag om uh, eruit te willen stappen. De Tweede Kamer wil dus af van het uh, JSF-project. De Partij van de Arbeid was eerst voor en nu tegen. En daarmee is een meerderheid ontstaan. Een opvallende rol was gisteren weggelegd... voor de voormalig defensiewoordvoerder van de PVV. Hij was als PVV'er tegen de JSF, maar nu voor. Hij raadde aan om de straaljager vandaag nog te kopen. Wat is de naam van die afvallige PVV'er? Hernandez. Dat is uh, goed. Hij zegt spijt te hebben van zijn opstelling de afgelopen jaren. Hij stapte vorige week plotseling uit de PVV. Vraag twee minister waarschuwt voor waarschuwt economische gevolgen van het niet meer meedoen met het JSF-project. Bij welk Nederlands bedrijf dat onder meer de deuren en de bekabeling voor het toestel maakt, zouden dan honderden banen verdwijnen. Bij Stork... Dat is niet goed, het is Fokker staat hier. Vliegtuigonderdelenbouwer Fokker maakt zich zorgen... en roept Den Haag op om de jcf deal door te laten gaan. Vraag 3, sportvraag. Ajax-speler Mounir El Hamdoui heeft eindelijk een nieuwe club te spitsen... drukt zwaar op de begroting van de club en had na ruzies... met trainers en spelers al 14 maanden geen wedstrijd meer... voor het eerste team van Ajax gespeeld. Naar welke club verkast El Hamdoui? naar Fiorentina. Dat is goed. De club uit Florence betaalt ongeveer 800.000 euro voor de speler. Bij Ajax verdiende hij een kleine 2 miljoen euro per jaar. Nog meer nieuws van Ajax. Hoe heet de oud-speler van de club die per direct is aangesteld... als directeur voetbalzaken? Overmars. Dat is goed. Wij gaan naar vraag 5 en we laten u een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? Ik hoop u op 1 september allen weer te treffen... in goede gezondheid, uitgerust en vol nieuwe plannen en ideeën. Ik sluit de vergadering. Dat was Gerry Verbeet en die daarna nog zei... hou het elkaar een beetje heel. We <laughs> krijgen geen extra punten voor, maar het is wel helemaal goed. De laatste keer dat de Kamervoorzitter een vergadering afsloot. Na het zomerreces beginnen de campagnes voor de verkiezingen... en komt de Kamer niet meer bij elkaar en komt Verbeet niet meer terug... Ze staat niet op de kieslijst ook. Vraag 6. In de aanloop naar de verkiezingen is bekend geworden wat de budgetten zijn die alle partijen te besteden hebben voor spotjes, stickers en andere hebben dingetjes. Welke partij heeft het meeste geld in kas? PvdA. Ja, Weet u ook hoeveel? 2,1 miljoen, denk ja, ik. Kijk eens naar de rekenkamer. Dat weet je allemaal. Ja, dat is goed. We Kunnen gaan we heel uh, wat rozen van We gaan naar uh, vraag 7. En uh, daar kunt u vier punten mee winnen uh, als u uh, direct weet waar de aanwijzing uh, over gaat. Het is uh, een aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is nu, uh, wie bedoelen wij? U weet hoe het werkt. U zegt uh, direct stop als u denkt, wacht even, nu weet ik het. En uh, ja, u krijgt geen herkansing. Dus stop is stop. Is dat duidelijk? Helemaal. Het gaat dus om een persoon. Het gaat om een persoon. 4. Ik ben een echte Lone Star. 3. Behalve fietsen kan ik ook goed hardlopen en zwemmen. Armstrong, stop. Ja. In die volgorde. Ja. Dat is helemaal goed. Het antwoord is uh, Lance Armstrong. Dat klopt, daar ging het uh, eigenlijk gisteren de hele dag over. Hè? over. Um, u hebt in totaal 8 punten gescoord... Dus uh, daarmee gaan we straks vermenigvuldigen met acht. Ja, blijf erbij, blijf ja, erbij. 20 punten is genoeg. Everly Brothers, Cathy's Clown. Steven Dijk is de kandidaat vandaag in de Nieuws en Sportquiz. 60 jaar uit Diemen, scoorde net factor 8. We moeten op die 140 komen, hè, want dat is het hoogste score tot nu toe. <tiek> We kwamen met z'n allen achter dat dat dan 18 uh, vragen goed moet zijn. Dat, dat kan wel in de tijd, maar dan moet er gewoon alles kloppen. Uh, u moet in ieder geval de goede antwoorden geven. Hier komen de vragen. Nieuws en Sportquiz. Hoe heet... heet de Poolse tennister die voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi staat? Dag later. Ja, Radwanska. <laughs> Hoe heet de Duitse sprinter die in de vijfde rit van de Tour de France is afgestapt? Kito. Dat is goed. Een zeldzame nieuwe boomkikker draagt de naam van welke prins? Willem-Alexander. Prins Charles. De Europese Centrale Bank heeft het belangrijkste rentetarief verlaagd... van 1 naar hoeveel procent? 0,75. Goed. Bij Havelte in Drenthe is een bos afgesloten... omdat welke rup zich daar massaal heeft genesteld? De eikenprocessierups. Is goed. Nog 37 bedrijven zijn niet vrij van welke ziekte... volgens een brief van staatssecretaris Bleken van de, aan de Kamer. Goed. Welke website is begonnen met het publiceren van documenten... die verband houden met de onrust in Syrië? Wikileaks. Is goed. Voor de eerste keer in zijn bestaan... is het zwaard van welke Friese vrijheidsstrijder in Rotterdam? Grote Pier. Goed. Hoe heet de Nederlandse volleybalster die van Suul naar Münster verhuist? Hulthuis. Laura Dijkma. In welk land woonde de vannacht overleden Gerrit Komrij voornamelijk? Portugal. Goed. In welke stad is volgens het AD de beste haring te koop? Leiden. Is goed. Hoe heet het gedragsonderzoekcentrum voor criminelen dat opgesplitst wordt? Het Pieter Baancentrum. Goed. Wat is de naam van de oud-dictator die veroordeeld is voor babyroof? Fidela. Is goed. Wat is de naam van het hoogste gebouw van Europa dat in Londen is geopend? Zo pas. De shard of scherf. Hoeveel dollar kreeg Mitt Romney afgelopen maand binnen voor zijn campagne? 550 miljoen. 100 miljoen. 100 miljoen zat in de, de knal. En uh, daarmee uh, is de deel 2 van de quiz ten nee. einde. Maar de vraag is, zijn het er 18? Nee. Nee, hè? Dat had u al meegeteld. Nee, nou niet. Zijn er er 10 geworden in totaal? Dus dan komen we op 80. Helemaal geen slechte score. Maar ja, het haalt het niet bij die 140. Daar moeten we eerlijk in zijn. Uh, dus voorlopig uh, het gewone prijzenpakket mee naar huis. De kaarten voor beeld en geluid en een prachtig sportboek. Nou, dan maar niet op vakantie. <lacht> <lacht> nou ja, als het daarvan af moest hangen. Goede reis in ieder geval terug naar Diemen. Hartelijk dank. Dank u wel. Het is half twee geweest. De hoofdpunten van het nieuws zijn hier met Dorot Megens. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben in Parijs uitgehaald naar Rusland en China. Die landen blijven tegen strafmaatregelen tegen Syrië. Dat is onacceptabel en daarmee zijn Rusland en China medeverantwoordelijk voor de doden die in Syrië vallen, vinden de ministers Clinton en Heek. Spoorbeheerder ProRail gaat particuliere beveiligers inhuren om te voorkomen dat mensen zich op of rond het spoor ophouden. Het zogenoemde spoorlopen is een belangrijke oorzaak van vertragingen, zegt ProRail. Ook op het bedrijf met de inzet van beveiligers koperdiefstal tegen te gaan. Italië gaat de komende jaren 26 miljard euro bezuinigen. Dat heeft de regering van premier Monti besloten. Monti wil vooral bezuinigen op de overheid. Het aantal ambtenaren gaat met 10% omlaag en de salarissen worden gekort. En Griekenland trekt weer meer vakantiegangers. Door de financiële problemen was het land bij toeristen uit de gratie geraakt. Maar na de verkiezingen van vorige maand is het aantal boekingen volgens de reisbranche flink gestegen. Afgelopen week werden 19% meer reizen geboekt naar Griekenland dan een jaar geleden. Het zijn de hoofdpunten uit de nieuws. Aan bij de verkeersinformatie. 40 kilometer file, vooral veel vertraging vanmiddag op de A1... tussen Amsterdam en Amersfoort. Op de A12 richting Arnhem is een gekantelde frietcar daar. Het levert de nodige vertraging op. Op de A1 richting Amersfoort, 7 kilometer tussen knappunt 1 Ness en de afrit Bunschoten. Op de A9, vanaf Alkmaar naar Diemen, bij knooppunt Holendrecht, 3 kilometer... heeft een tijdje een vrachtauto stilgestaan. Alle rijstroken zijn weer open. Dan de gekantelde frietkaart die ligt op de A12 van Utrecht naar Arnhem... bij de afrit Oosterbeek. De vluchtstrook is open, staat 6 kilometer verder. verkeer kan beter omrijden vanaf het knooppunt Maanderbroek en rijdt dan via de A30, de A1 en de A50. Ook veel drukte in België op de E19 naar Antwerpen. Daarom kan het verkeer naar Antwerpen vanaf knoopend Klaverpolder beter omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en het e Ewijk 8 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mark Robin Visser heeft het VVD-verkiezingsprogramma meegenomen in zijn Sportzomerbus. En er komt ook weer een nieuw voorwerp bij in het Tourmuseum. Maar we gaan eerst weer naar Frankrijk. Naar Gio Lippens, hoe is het met Karsten Kroon en zijn drie medevluchters Gio? Daar gaat het goed mee. Officieel krijg ik hier nog door dat het 4 minuten en 5 seconden is. Het verschil tussen de vier koplopers. Malacarne, Brisky, Zengle en Kroon. Maar vanuit de koers krijgen we te horen dat het verschil groter is geworden. 5,5 minuten. En dat heeft alles te maken met een forse valpartij in het peloton. Echt een behoorlijke klapper moet dat zijn geweest. De schade uiteindelijk voor de renners schijnt mee te vallen. Alleen de Spanjaard Gutierrez die is lang op de grond blijven zitten. Maar die zit inmiddels alweer gewoon op de fiets en probeert weer aansluiten te krijgen bij het peloton. Maar dan lagen er een hoop hoor. Greipel lag erbij. De sprinter van wie we weer zoveel verwachten. Twee etappes al gewonnen. Gutierrez dus. Cantwell die zou erbij uh, hebben gelegen. Verder Valverde. Pero. Boekmans. Chris Boekmans. De, ook nog een sprinter uit de vakantie-Lijploeg. En Francis de Greve. Een man die we veel op kop hebben zien rijden de afgelopen dagen voor André Greipel. Zij lagen er allemaal bij. En ook een Nederlander. Lieve Westra. Maar uiteindelijk valt voor die rijders de schade in ieder geval mee... En hebben zij aangesloten in dat peloton? Maar wat we dus hoorden, was dat het peloton door die val in ieder geval behoorlijk vertraagd is. En dat de voorsprong nu 5 minuten en 30 seconden is. Maar we zitten nog vroeg in de koers. 50 kilometer gereden, nog 157,5 kilometer te gaan. Voici de chanson française.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 A l'été, à la vie, au soleil et au fuy. Je ve lever mon verre, à enrouler par terre. Je rejoins mes vues, la folie. Ik wil je vois Ik wil niet meer. Ik je suis bien, j'en wil la vie qui passe. Et pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? Vive la vie, comprends Ik wil niet alors j'appelle mes potes, ça te dirait qu'on sorte, c'est ce soir, demain sera trop tard, meer. Ik I'm hey, yeah.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 A l'été, a vie, au soleil Dutron, demain, heet het nu maar. In Stuttgart is RAF-terroriste Verena Becker schuldig bevonden aan medeplichtigheid... bij de moord op de Duitse officier van justitie Siegfried Boebak. Die Boebak werd in 1977 in zijn auto doodgeschoten door leden van de rood armee fractie. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, hoe motiveert de rechter de uitspraak? Volgens de rechtbank is Verena Becker medeplichtig aan het voorbereiden van die moord... Maar is zij niet, waar het rechtszaak eigenlijk al begonnen was... is zij niet degene die geschoten heeft. Het is nooit duidelijk geweest wie er nou precies geschoten heeft... vanaf de motorfiets die naast de auto van Bogak optook... en waar degene die achterop de motor zat uh, heeft geschoten. Uh, er zijn destijds drie mensen voor dat wegens medeplichtigheid... die had het kunnen zijn, een van die drie. Uh, nu, 35 jaar later, is er een proces gevoerd tegen Verena Becker... die daar ook nog van verdacht werd. Nou, ook zij is het volgens de recht nog niet geweest... maar ze heeft wel geholpen bij de voorbereiding en het plannen van de aanslag. Ja, maar je vraagt je af waarom, waarom dat dan nu nog weer eens een keer uh, moest worden opgeraakt. Want ik geloof dat die familie van die Boebak daarop uh, aangedrongen heeft, hè? Precies, eigenlijk ja, twee dingen. De zoon van Boebak heeft zich er helemaal ingestort. Heeft die hele zaak opnieuw onderzocht de afgelopen jaren en zei dat, dat hij bewijzen had dat hij wist wie het was. Namelijk Verena Becker, die uh, destijds ook wel uh, bij de RAF heel actief was. Uh, en op een gegeven moment is gearresteerd door politieagenten met het moordwapen in haar tas... Bij die arrestatie heeft ze beeld om zich heen geschoten, een aantal agenten gewond. En daarvoor is ze veroordeeld. Dus voor het centrum bij haar arrestatie, maar niet voor de medeplichtigheid op die moord. De Duitse Justitie was destijds zo haastig en dat zo snel mogelijk die RAF-terroristen in de gevangenis te krijgen. Dus bijvoorbeeld Dekker alleen maar voor die schrikpartij. Want daar waren veel mensen bij geweest dat konden ze te bewijzen. Maar wat ze eigenlijk deed, waarom zij het moordwapen in haar tas had, dat wisten ze niet. En het heeft dus 35 jaar geduurd voordat men het zover was dat men zei. Dat men nu wat nieuw bewijs. Dat was bijvoorbeeld DNA-spoor op de... ...waarin de moord is opgeëist. Al dat soort dingen hebben ertoe geleid dat men anderhalf jaar geleden heeft gezegd... ...we kunnen toch opnieuw een proces gaan voeren tegen haar... ...om te kijken of zij misschien geschoten heeft. Maar ja. nu weten we het nog steeds niet. En, en hoe lang moet zij nu zitten? Ze heeft nu 4,5 jaar gekregen. Daarvan wordt twee jaar afgetrokken van de gevangenisstraf die ze had gekregen... vanwege de schietpartij bij haar arrestatie. Dus er blijven er nog twee over. Het kan best zijn dat die ook nog voorwaardelijk worden gemaakt... ...en dat ze binnenkort terug kan naar haar leven als anonieme... Een uh, vrouw met een bijstandsuitkering. die gewoon in het huis van haar zus woont. en waarschijnlijk de rest van haar leven niks meer over deze zaak wil zeggen. Correspondent Wouter Meijer was dat in Duitsland. De Radio 1 Sportzomerbus. Mark Robin Visser was uh, vanochtend bij Fokker in Hogeveen... om te praten over de JSF. Maar uh, nu doet hij iets heel anders. Uh, uh, hij golft namelijk. Mar Mark Robin, geloof ook met het verkiezingsprogramma... van de VVD onder je armen? Nou, ik dacht dus van uh, dat VVD-programma is uit. En waar kunnen we dat nou het beste eens eventjes gaan behandelen? En ik kwam er toch langs. Langs de Zwolse golfclub... En ik heb hier, ja serieus, ik heb hier een, een date met, uh, met drie heren. En die zijn alle drie van de club, dat noemen ze hier de Niners. En dat klinkt misschien een beetje onherbiedig, maar ik mag het gewoon zeggen. Dat is de oude mannenclub, toch? Of niet? Ik vind het leuk geprobeerd, maar het is niet waar. Is het niet waar? Nee, dat zijn jonge talenten. <laughs> U hoort het, luisteraars. Ja, jonge talenten die wel later tot bloei komen. <laughs> Heel fijn. Felix, Frank en Hielke... Heb ik hier voor me staan? Ze hebben de eerlijkheid gebied te zeggen al een borreltje op. Ja, we hebben vrijdags altijd een bijeenkomst. Dan en, en, en, spelen we eerst een, een partijtje golf en daarna een borreltje. En Pas een, op, want u valt bijna achterover. Ja, daar kom, ik heb twee geopereerde knieën. Dus oh, ik, dat ik, zal het zijn. Dus, uh, dat blijkt, uh, blijkt ook wel dat ik dat, bij, de, wel bij de Niners ter, wel ja. thuis hoor. Dus uh, nemen en dan eten we een hapje en, nou, en, dan, ik, lekker. en dan staan Oeh. we hier gezellig met elkaar even te praten. Dolle bol. Zeg, maar uh, ik kwam hier vanwege het VVD-programma. En jullie zijn natuurlijk allemaal VVD'er. Nee, nee, raar is niet. Nou, dat geloof ik niet. Waar bent u van? Uh, een zwevende kiezer. U bent een zwevende kiezer. En, en u? Ik ben een hartstochtelijk VVD'er. Kijk aan. En u? Nou, Ik neig naar D66. Aha. Maar mijn voorouders die liepen bij Domina Nieuwenhuis in, in mee. Oh, kijk eens aan. Ja, was, maar dat is wel lang geleden. Ja, dat was mijn grootvader. Maar die heb ik nooit gekend. Maar die was dat ook, ook lid, lang geleden. lid van de Blauwe Knoop in tegenstelling met de, ja. de Niners. Zeg, ik sta hier nu met mijn stadse schoenen hier op jullie mooie groene grasveld. En uh, jullie hebben het gehoord, hè? De, het VVD-programma heet Niet Doorschuiven maar aanpakken. Wat vinden we daarvan? Klinkt heel goed. Ja? Ja, ja. het gaat er bij mij in een Schots woorden en een Maar het gaat natuurlijk om de inhoud, hè? niet om de titel. Ja, het gaat om de inhoud, natuurlijk. En, ja. uh, nou, dat is aan Mark Rutte wel toevertrouwd. 24 miljard bezuinigen. Op hoeveel? Uh, weet ik niet uit mijn hoofd. Wel een goede vraag. Ja, dat wel. Nee, geen idee. Nou, het lijkt me wel, wel mogelijk, ja. Ja? ja. 7 miljard uh, op de zorg? Ja, daar hebben wij oudjes mee te maken. Ja. Nou, moet maar. Het moet maar. 9 miljard op de sociale zekerheid? Ja, het, uh, de he die hele ontslagbescherming zou heel veel ruimte kunnen geven als die anders wordt. Ja. Dat uh, kunt u uh, mooi zeggen, want u heeft hem niet meer nodig. Ik heb hem niet meer nodig. Ja. Nee, maar ik heb... <laughs> Heel lang gespaard, hè? En ik heb, ja, en ik heb in guldetjes moeten sparen om het nu in euro's uit te geven. En dat valt best wel eens tegen. En die euro's die rollen hier nu allemaal als ja, golfballen het terrein over ja, uit ook. water in. dat is veel erger. Maar oh, dit is een water. zieke club hier, toch? Uh, nee. oh Nee. Nee, anders was ik geen lid geworden. Want dat past niet bij me. Ik ben gewoon een burgerjongen die... Uh, een burger-VVD-jongen. Uh, toevallig bij de VVD terecht is gekomen. Nou, ja. dat is ook niet toevallig. Ze hadden het beste programma. Ja. Maar uh, hier, dit is uh, absoluut geen elitaire club. Ik geloof er helemaal geen moer van. Ik geef even naar uw buurman. Uh, 24 miljard. Ja. Uh, kan het er nog af? Nou. Ik denk altijd bij mezelf: we moeten eerst maar zien wat er uitkomt, want we moeten ja, al, altijd maar mooie plannen maken, maar uh, laten we dan eerst maar eens afwachten. bij de aan, aan, aan het eind van het volgend jaar 2013 wat er dan uiteindelijk uit het regeringsprogramma de, de, terecht komt. Ja. En uh, ja, ik als in, eenvoudige burger denk bij mezelf van: ja, wat kan ik hier nou nog allemaal over zeggen? Heel weinig denk ik. Nou, ik zal u vertellen: u moet wel stemmen. Ja, natuurlijk. Dus dan, dan moet je wel. Natuurlijk stem ik, ja, nou, ja. natuurlijk. Dus ik daar heb hebben we nog nooit tot. Maar ik heb wel heel divers altijd gestemd. Ja, nou daar hebben we ook niks aan. Nee. Nou ja, dat, dat weet ik niet. Vlag aan een boom. U misschien niet, maar <laughs> de, de, partij, Blad aan een de partijen wel waarschijnlijk. <laughs> maar u heeft uw keuze nog niet gemaakt, begrijp ik. Nou... Maar wordt u er warm van, van het VVD-programma? Nou. Niet doorschuiven, maar aanpakken? Uh, nou, op zichzelf is het een mooie kreet natuurlijk. En die heb je altijd nodig bij de verkiezingen. Ja. En dat doorpakken, ja, dat, uh, dat moet dan straks nog blijken. Ja. Mark Rutte, wat voor rapportcijfer krijgt u hier bij de, Goois, bij de Zwolse golfclub? Nou, ik denk op het ogenblik dat men twijfelt aan wat hij in Europa doet. Ik kan u niet goed verstaan. Men twijfelt. Men twijfelt aan ja, wat hij doet. maar ik vroeg een rapportcijfer. Een zeven. Een zeven? En hier van deze hartstochtelijke VVD'er ja. en boerenjongen tegelijk. Ja, ja, ja. Nou, boerenjongens, weer Pardon, jongens, Pardon, burgerjongen. burgerjongen. Het gaat zover. Ik heb mijn hele leven. De cijfer graag. Altijd gestemd tot de hoog een cijfer. Ja, hoogst geplaatste vrouw op ja? de VVD-lijst. Ja. En deze keer ga ik op Maak Rutte stemmen omdat hij de negen verdient. heeft. Een negen. En hier nog? Nou, ik zou zeggen een 6,5. En, en een 6,5. Heren, sla nog een balletje zou ik zeggen. En neem nog een borreltje. Wat ja, doet u liever? Ja. Op nou, mij wilt u naar binnen, hè? Nou, we hebben al een paar borreltjes op. Oh, ja, dus, dat ik. dus we gaan nu eerst om meteen een dutje doen. Nee. Doe maar. Slaap lekker uh, en de groeten uit Zwolle. Leuk dat ik hier even mocht zijn. Nou, het was heel fijn Van om de ik een ook. keer de mening te kunnen geven. Zo is dat. Salut. Dag. Salut. Salut. Niet doorschuiven, maar aanpakken. Dat is ook wat die vier vooruit hebben gedacht, Guillaume. Ja, ik had hem al opgeschreven. Inderdaad, ik denk nou die verkiezingsslogan. Die gaan we hier in de peloton ook eens een keer gebruiken. Maar eh, het is inderdaad zo: niet doorschuiven, maar aanpakken. Dat geldt zeker voor die vier aan de leiding. Malakarne, Zebrisky, Zengelen en Kroon. En die voorsprong, ik zei het net al, door die valpartij liep hij al op na 5,5 minuut. Inmiddels is het 6 minuten en 20 seconden. En via onze Belgische collega's in de koers. krijgen we ook te horen dat Robert Geesink bij die massale valpartij betrokken was. Nou, er waren er nogal wat. Maar niemand van de renners die op de grond lagen heeft de dokter geconsulteerd. Dus uh, de schade valt hopelijk heel erg mee. Maar toch hou je dan je hart altijd even vast. Dat zul je altijd zien in zo'n etappe op zo'n moment dat niemand het eigenlijk verwacht. Dat daar dan in één keer weer iets gebeurt waardoor een tour weer op de kop wordt gezet. Maar goed, het gebeurt voorlopig dus niet. Want uh, het schijnt allemaal wel prima te gaan met de renners daar in koers. En We gaan straks maar eens even bellen om te kijken van hoe het echt is uh, met Robert Geesink. En wie weet, misschien lagen er nog wel anderen bij. Behalve Robert Geesink, Lieve Westra... De namen die we net al hadden genoemd: Grijpel, Valverde. Nou ja, we kunnen wel doorgaan. Dat zijn toch een beetje de belangrijkste namen. De renners hebben inmiddels 54 kilometer afgelegd. Dat betekent dat ze nog dik 150 kilometer te rijden hebben. En het venijn ja, zit hem in de staart, maar eigenlijk een beetje net voor die staart. Want uh, ze krijgen op kilometer 145 nog een klimmetje van de vierde categorie. Maar dat is zo ver van de streep. Nog dik 60 kilometer dan te rijden, dat daar toch echt niks gek zal gaan gebeuren. Vlak daarvoor krijgen we de tussensprint, de supersprint, iedere dag toch wel... Nou, toch een garant voor enig spektakel. Zeker in het peloton achter deze vier. Maar daarna gaan we gewoon langzamerhand afdalen. Want dat is het wel. We komen er van een plateauotje af. En gaan we heel langzaam weer naar beneden in de richting van Metz. Waar de aankomst. Nou, redelijk te doen is hoor. Ik heb hem er nog eens bij gepakt. Ja, er zit een scherpe bocht op twee kilometer. Een rechtse bocht. En die draait door. Dat is toch wel iets wat renners niet zo fijn vinden. Dan nog een keer een bochtje naar links. En dan mogen ze de laatste 800 meter mogen ze rechtuit sprinten in de richting van de finish. Voorlopig zijn we zover nog niet. Voorlopig die kopgroep 6 minuten 20 voorsprong. Onze respect voor deze mannen we gaan al heel lang mee. De Golden Earring. What do I know about love? Het Radio 1, het Tour Tourmuseum. Ja, ons uh, Tourmuseum krijgt steeds meer vorm. Vandaag komt er weer een attribuut bij. En daarvoor gaan we terug naar de Tour de France van vorig jaar. Het gaat om Johnny Hogerland. Hij was goed op dreef tijdens die eerste Tour... Hij fietste aanvallend, was uh, eigenlijk nog in de race... om de bolletjestrui naar uh, Parijs te brengen. In de uh, negende etappe ging het mis. Hij werd samen met Spanjaard Juan Antonio Flecha... Uh, van zijn fiets gereden door een, uh, door een auto. Hogerland vertelde na afloop met tranen in zijn ogen... wat er gebeurde. We reden gewoon kop over kop en we reden rechts van de weg. En ineens uh, die auto, ik weet niet wat er komt... hij moet uitwijken, hij pakt Flecha mee. en Ik word gewoon met 60, 65... Uh, in het prikkeldraad gelanceerd. Keek in de bus, ik dacht alleen dat dit was, maar ik heb hier een snijwond, ik heb hier een snijwond. Ik heb drie diepe snijwonden, dus ik nu naar het ziekenhuis. Ja, daar waren uiteindelijk 33 hechtingen nodig om die diepe snijwonden te dichten. Uh, aan het Tourmuseum voegen wij toe. Niet een stukje prikkeldraad, maar het gekreukelde voorwiel van Johnny Hogeland wordt nu omhoog gehouden door collega Jurgen van den Berg. Het is uh, afkomstig van het Fietsmuseum Velorama in Nijmegen. En uh, Gio Lippens. Um, we hebben deze tour ook al gezien. Hogeland zit veel achteraan. Er uh, ja. wordt dan meteen gesproken ook over die tour van vorig jaar. Trauma, is, is dat angst ja. voor hem? Ja? ja, het is toch wel een traumatische ervaring geweest voor hem. Daar is hij ook wel, nou ja, heel open is hij er ook weer niet in. Maar hij laat er wel af en toe wat over los. We hebben het gezien in Milaanse Remo toen hij uh, in, in, in de bergzone langs de kust hè, uh, op die kaapjes. Dat hij op een gegeven moment gewoon voor uitsprong in een klim veel te vroeg in de finale. Alleen uit angst, omdat hij geen zin had om met dat hele peloton naar beneden te. Jagen in die, in die idiote finale. En dat geeft toch wel aan dat de renner dan iets te veel gaat nadenken. En uh, daarna speelt natuurlijk nog het hele verhaal. Uh, daar weet jij ook alles van. Het hele verhaal van ja. de afwikkeling. Uh, de verzekeringskwestie. De Fransen die niks van zich laten horen. Hij wordt min of meer schandalig behandeld. Dus uh, dit, die, die val heeft een hele zware impact gehad. Het ja, is uh, nog, nog lang niet klaar. Maar hij wilde echt niet meer aan herinnerd worden. Hij raakt echt geïrriteerd ook. Ik kan het me heel goed voorstellen. Want iedere keer natuurlijk als wij erover beginnen te praten. En het is logisch natuurlijk dat iedereen dat doet. Maar ja, dan wordt hij weer herinnerd aan dat verschrikkelijke beeld. En iedere keer denkt hij waarschijnlijk ook van... jongen, dat had nog veel slechter kunnen aflopen dan, uh, dan zoals het afgelopen is. Even los van de ellende die hij heeft. Hè? Want ook, ook fysiek is het moeilijk. Hij heeft toch behoorlijke uh, uh, sneeën. In, met name achter in zijn knie heeft hij gehad. Uh, in zijn achterbeen. En, en, en ja, dat gaat op een gegeven moment littekenweefsel veroorzaken. En dat gaat trekken op het moment dat je je spieren aanspant. Dus ja, dat doet toch pijn voor een renner. En hij is er te veel mee bezig op dit moment. Hij kan er niks aan doen. Ja, hier uh, dus in de studio weer een uh, attribuut erbij. Het gekreukelde voorwiel van Johnny Hoogeland van vorig jaar. En Gio, ja, laten we maar even bij die valpartijen blijven. Je hebt net gezegd, een valpartij in het peloton. Je ziet niemand uh, de dokter plegen nog steeds niet? Nee, nou ja, je moet je voorstellen, wij hebben geen beeld. Dus wij moeten het doen van wat we via de mensen in koers horen. En ik heb zojuist even gebeld met Adrie van Houwelingen, een van de ploegleiders van Rabobank. Want ja, op moment dat je hoort dat Geesink bij een valpartij ligt, dan denk je toch altijd even van oei, als het maar goed gaat uh, in deze tour. Hij is gevallen, hij is geraakt aan zijn schouder volgens van Houwelingen, maar zit wel gewoon weer op de fiets en ja, eerlijk gezegd weet men niet precies uh, hoe het nou met hem is, maar hij is dus wel degelijk gevallen, er waren er heel veel gevallen zijn van Houwelingen. Wijnands, Maarten Wijnands, Knecht uit die ploeg is ook gevallen, die heeft ademhalingsproblemen omdat er een renner echt vol in zijn rug is gereden en Steven Kruiswijk die lag erbij, die heeft alleen een nieuwe fiets uh, moeten pakken en uh, zit dus ook inmiddels weer. ...op de fiets. Voor de rest inderdaad Westra... ...dat zijn een beetje de, ja, de Nederlandse belangen... ...tussen aanhalingstekens in die valpartij. Maar het was dus wel een flinke. Dankjewel Gio voor nu. We gaan naar Wimbledon, daar beginnen ze zometeen aan de halve finales... ...bij de mannen Marcella Mesker. Het dak is dicht, dus we hopen dat het daar snel droog wordt. Dan kunnen we echt in de buitenlucht spelen. Djokovic tegen Vedere, Prachtige fietsje natuurlijk. Ja, zegt dat wel. Want het is de 27e ontmoeting tussen deze twee grootheden. Maar wel de eerste op gras. En dat is misschien voor Roger Federer ja, die kleine opening waar hij op hoopt. Want ja, als je de laatste uh, acht wedstrijden kijkt, uh, of de laatste zeven wedstrijden, grote wedstrijden, ja, dan, dan, dan was het toch een en al Djokovic. Ook in Parijs, uh, de halve finale uh, drie setjes uh, Novak Djokovic. Dus hij is wel de favoriet. Hij heeft ook fantastisch tennis laten zien. Hij heeft een voordeel dat hij die al drie keer dit toernooi onder het gesloten dak heeft gespeeld. Dus ja, dat zal misschien toch ook even wennen ja. zijn. Um, maar uh, al met al denk ik ja. dat Djokovic uh, toch de favoriet is. En dan de Engelse tennisfans, die vinden dat een leuk voorprogramma... maar dan gaat het echt gebeuren, hè? Ja, Andy Murray. Murray's moment. Hè, dat is een grote headline hier. De belangrijkste man van de natie. Zelfs nog belangrijker dan de minister-president. Want, oh, oh, oh, ik zag hem net ook weer het park op komen. Ze moesten indoor tennissen. Want ja, het is hier regen, regen, regen. Het uh, park op. Nou, een hoorde cameraploegen eromheen. Hij kon amper lopen. Uh, nou, snel vluchten naar de, de, de Players Lounge. Naar de, naar de kleedkamers. Om een beetje onder die gekte uit te komen. En ja, hij moet het hoofd koel cool zien te houden. Maar ja, het hoofd koel houden, dat heeft hij juist zo goed gedaan tot nu toe. Hè? Want hij heeft aan zijn zijde groot Grand Slam kampioen Ivan Lendel. En hij lijkt toch dit toernooi wat rustiger. Je ziet hem niet uh, uh, in, in temperament uh, zijn racket gooien. Hij, hij blijft het hoofd koel houden. En misschien is dat wel ja, de, de, de, de winning glans van Andy Murray hier. Hij speelt tegen Tsonga. 5-1 leidt hij in onderlinge ontmoetingen. Maar ja, ook die Jovi Fritz Tsonga is natuurlijk een hele goede specialist. Grote service, big forehand. Dus ja, kan Murray met zijn ja. return naar de back-end komen. Daar zal het om gaan. We gaan het zometeen meemaken vanaf Wimbledon. eerste partij tussen Djokovic en Federer. En Tom van het Hek, daar kan ook weer geklaagd worden. Daar kan uiteraard weer geklaagd worden, <tosses> gevraagd worden. Alles weer op 0800-1101. gaan wij weer een uh, vrolijk half uurtje tegemoet... met klagers, bellers en vragers. Lekker. Rennen. Rennen, Rennen naar 0800-1101. Tot uh, over een paar minuten.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 Dit is Radio 1.